Je zit hier heel relaxed bij, maar morgen uh, heb je feest. Uh, ja, nee, het sterker nog, vanavond al. Want we, we beginnen met een Port Busker Festival. Een uh, Busker dat komt van het Spaans woord buscare, oftewel uh, wat is dat, uh, uh, rond, uh, ja, een shock, uh, rondzwerven. En uh, dat staat voor straatartiesten. En we hebben allemaal internationale staatartiesten uit andere havensteden. Nee. Van Istanbul, Hamburg, Dublin, Londen, vanavond. Barcelona. Hebben we naar Rotterdam gehaald voor het hele weekend. En vanavond hebben we een crew getocht eigenlijk over de Oude Nieuwe Binnenweg en de, de Wit in Witstraat. Waar eindigt dat nee. Het eindigt bij Rijngoud en het begint hier bij... Uh, van deze kant af, we zitten nu in Verhip, dames en heren. Het begint bij uh, Rijk en de Wit. En daar een vijfde kroeg en dan kan je of met zo'n busker meelopen naar verschillende kroegen of je blijft ergens en dan krijg je drie van die buskers gepresenteerd. En morgen hebben Hoe laat die... begint het dan? Oh, uh, tussen 8 en elf uh, vanavond. Kunnen we mee? Je Moet je aanmelden of je... Uh... Nee hoor, het is gewoon gratis toegankelijk en in jouw favoriete kroeg kan eigenlijk gewoon drie van die of groepjes of dingen kan je daar zien. En morgen hebben we dan de Nacht van de Kaap op Katendrecht. Ja. Ja, dat wordt gewoon een gekke huis. Het is 2,5 week geleden al stijf uitverkocht geweest. En als je wint heb je vrienden, maar als je uitverkocht bent geraakt, heb je nog veel meer vrienden waar je helemaal niet op zit te wachten. Want je willen allemaal een kaartje. Naam, naam, naam, naam. Ja. Ja, ja, dan, en dan vooral mensen uh, hoog in de politiek. Dat oh, ja? dat. En mensen, gewoon mensen die je dus bijna geen kaartje kan weigeren. En mensen die ook expliciet vertellen wat hun beroep is. Terwijl ik denk, hé... Hey, als dus je geen kaartje hebt, jammer joh. Ik nee, ben crimineel, dus... Je hebt uh... een macht nu Jasper, heb ik een Nee, ja, ik heb helemaal kaartje gezien in deze macht. heb je geen kaartje achtergehouden? Ik ben inmiddels al drie keer gebeld ik heb, ik heb geen zin meer om op te nemen. Nee, maar jij bent de organisator, initiator en uh, alles, alles, alles, zoals Van Aamonder zou zeggen, hoe is het begonnen. Nou, uh, ooit, een jaar of tien geleden kwam Harry Bus van het theater Walhalla, dat zit ook op Katendrecht, kwam naar me toe, is het geen leuk idee als we iets gaan doen, een, een avond, een nacht, rondom, het oude sentiment, hoeren, snoeren, uh, in elk stadje een ander schatje, een authentiek havenkwartierfestival. Ja. Nou ja, dat deden we eerste jaren gratis, toen kreeg je de crisis alle subsidie weg, nu betalen mensen entree een kaartje. En dat festival wordt jaarlijks populairder en het is ook een hele mooie soort twilight zone. Je komt uit het eind van de middag, begin van de avond, kom je naar binnen, dan krijg je eerst een soort van uh, uh, theatraal muziekprogramma uh, op het plein. en dan vervolgens heb je muziek, allemaal live muziek uit alle windstreken. En voor je het weet is het vier uur s'nachts. nachts. Een soort ja, een bijzonder bijzonder evenement. Nee, ik, zei, ik zeg ook tegen mensen, van, je hebt mazzel dat je in Rotterdam woont met uh, over het algemeen een hele uh, brede uh, onderlaag. Met mensen met niet al te veel geld. Want in de Jordaan zou dit zo het uh, uh, dubbele zo niet 2,5 keer zoveel kosten. Ditzelfde feestje. Maar kan je dan wel uh, rondbreien dan? Ja, ja uiteindelijk. Bedoel, Nee, je heel even, veel vrijwilligers, neem ik aan. Ja, uh? nou, vrijwilligers, daar kan je nooit van op aan. Dus we hebben vooral mensen die, die, die gewoon goed werk en dedicated zijn werk doen. En we hebben een paar mensen die dit inderdaad liefdewerk uit papier doen. Maar, maar, maar zo'n festival daar heb je twee, 300 mensen voor nodig. Ja, zoiets. Maar de, dat is een deel uh, koop je in, uh, allemaal security, een ja, deel is personeel. Je, oh, je veel in en we hebben gewoon een groot netwerk van men, liefhebbers en mensen die, die of art service doen of uh, chauffeur zijn of whatever. Paul, Paul Leeuws hoofd, ik. dat is de eerste keer, dat zaten echt een grote, grote klapper. We hoorden al wat klachten hier dat het een Amsterdammer zou zijn. Uh, op de, uh... Nee hoor, nee, hij komt uit, de, wat is het, Krimpen, Capelle. hij komt uit de periferie van Rotterdam. Maar hij heeft, hij heeft trouwens een huis in Amsterdam en hier ook uh, op, uh, op de Pier, Dus aan de overkant van de Kaap. Dus hij heeft nog wel iets met, ro met Rotterdam. Maar hij is, niet, hij is gewoon een onderdeel van de ode aan de nacht. Eh, dan vieren we gewoon het, uh, dat wat het daglicht niet kan verdragen. En we hebben een, uh, een basisband uh, onder leiding van Ronald Kool. En die kan je kennen van vrienden van Amstel Live, ja, ja, ja, ja. dat soort dingen. En we hebben een Cur Maar Kemp, is dat geen Rotterdams Nee, dat is geen Rotterdams. Hij heeft wel een zware, zware stem, dat wel. Maar, uh, um, er, ja, het zal best, maar uh, daar wil ik vanaf wezen. een van Pauw ja, weet het Ja, die paal. weet het ook. Ja. Maar, uh, um, nee, er komt een keur aan artiesten voorbij en die doen allemaal twee, drie nummers. Jullie vriend, uh, welbekend Pierre van Dijl. dat is wat mij betreft de enige echt grote levensliedzanger van het, uh, vanuit het Rotterdamse. Ja, enige, de enige, jaar Jaap Valkhoff natuurlijk. Ja, in zekere, in, zekere zin, in zekere zin. Hij in ieder geval weet mensen in hun hart te raken. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar daarnaast... Uh, uh, uh, nou, en nieuw talent. En mensen als Brigitte Kaandor, Paul Leeuw en Loes Luca. Luz, Luz, uh, Brigitte, Brigitte Kaandor, is dat een uh, Rotterdamse? Die, die komt uit nee, nee, maar... De Haarlem, Haarlem. De Haarlem, ja. Ze woont in Haarlem. Maar ze heeft wel... Uh, ze, ze heeft voor John de Wolf, toen, toen dat uh, kampioenschap nakende was, heeft ze een uh, liedje op de wijze van uh, ons dorp, of nee ja, van uh, Willem Zonneveld uh, gemaakt over Feyenoord. Een dus, heldin. Ah, ja, ook geen heldin, maar het is wel leuk om haar hierbij te hebben. En wij zijn in principe ook uh, gewoon een nationaal, een nationaal maritiem festival. Nee, precies maritiem. Maar vroeger de havensteden de, waren eigenlijk de sociale media 1.0. Ze gingen naar de nieuwe wereld en het, het nieuws kwam als eerste in de haven. En daarna ging het zo naar het achterland. En dan met een klein druipetje erbij. Ja, we vieren naar een, een, een soa'tje. En uh, uiteindelijk, uh, bedoel, dat laten we ook zien met zo'n dynamisch uh, uh, muziekfestival eigenlijk. We laten allemaal smaakjes zien aan de mensen wat ze eventueel nog niet en, kennen. Ik kan het nog groeien? Worden, nou, groter worden? Nou, we zitten nu wel een beetje aan ons plafond. We zitten nu zo'n 7500, 8000 man en dat is, dat is het wel. Meer, meer hoef je ook niet te hebben. Toch? Nou, nou ja, ik bedoel... Ahoy, ahoy. Ja, maar dan, eh, dan verliest het meteen zijn karakter. Kleinschaligen, kleinschaligen. Ja, en uh, tussen die mooie hoge, hoge gebouwen. Het hoeft ook geen uh, lowlands te worden dit. Op zich is het uniek dat je een festival doet in een woonwijk... En dat is uh, tegelijkertijd ook het allermoeilijkst om te doen. Je moet een kaartje hebben om naar binnen te komen. Dus je moet die hele uh, ja, je de hele woonwijk afsluiten. al een bandje geven. Allemaal een bandje geven. En dan uiteraard is tante Toos net die zaterdagjarig en heeft 50 genodigden. Dus dan zijn het 50 bandjes. Maar niet alleen tante Toos. Ze hebben daar ineens allemaal ja, oh een feestje nee. op die hele Dalystraat. Dus kortom, je hebt heel veel extra freeloader publiek. Is, dat, is het opgelost? Ja, nee. Ach, ik bedoel, hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Wat capaciteit? Wat kan je binnen hebben? Qua nou, vierkante meters zouden we tot 10.000 10 kunnen groeien. Maar, jij, maar we willen geen Amsterdamse Koningsdag toestanden hebben. Nee, jou, jouw verdienmodel is puur de kaartjes? Of is het ook de eigen... Uh, we hebben ook onze en, en sponsoring een eigen, eigen horeca. Maar wij, wij concurreren zeg maar, met, ja, met, de, met, met al die restaurantjes met de, met de, met de, die daar ook zitten. Dat is niet erg, toch? Nee, dat is, dat is prima, alleen, alleen uh, wat het, nou, het, is, het is niet zozeer een probleem, maar restauranthouders, die zijn vooral heel erg gericht op datgene wat ze altijd doen. En tijdens de nacht van de kaap kunnen ze even kilo knallen, echt ja. geld verdienen, ja, ja. maar op een of andere manier krijgen ze dat niet goed. Er zijn een paar die het snappen, zoals de oude café, ja, de oude hoer. Dus ja, de, wel grappig, stond voor de deur net, We kwamen we ja, net vandaan. Die waren al aan het bouwen zeker? Ja, helemaal bezig, en, uh, hij herkende me ook, hij hey, uh, zei gedag, maar... Ik ben niet meer hem gesproken, maar ik, Want hij had het voor twee jaar geleden, hadden zij een hele goede band in het raam staan. Ja. Maar kom ik kon niet binnen. Het was helemaal, helemaal pek. Dat was met Carrie toen. Ja. Niet. Zij waren echt helemaal... Dus die gasten, wat je zegt, die snappen het dus. Hè. Ja, de, zij snappen het wel. Alleen je hebt ook een aantal van die op een ja. besje van mijn huwelijk van restaurantjes. Ja, ja die, en die de, vinden de, het vooral... De, die zijn de die blinde paniek, blinde kangaroo lights. Veel, veel te veel eten. Ja, ja, te ja, veel te veel potentiële klanten. Eh, klanten. Ja, Jasper je vertelde mij dat je... Wat je het allemaal ervoor hebt gedaan, dat is waanzinnig, want je hebt een enorme cv, toch? Ja, nou, je we hebben met... een feestje feestjes georganiseerd. hoe is het begonnen? Dat is eerst, uh... Dan ga ik nog wat drinkje. wil je wat, wat drinken? Dan nog een biertje. Ik wil hetzelfde He als jij, Robby. He dus, dus, uh, ja, ik dus, weet dus, niet hoe het heet, heet Robby. Dus, je, je, je hebt heel veel gedaan. Ja, nou, ja, want Carrie en ik kennen elkaar nog uit de tijd dat we, uh, dat had je de Beat Corner, je had Cita 2000 met de oudste DJ Nico van Rotterdam, die is inmiddels al lang al overleden. Je had Tudor Seven Seas. Toen, wij, speelden, wij speelden in een beentje be be en uh, wij dachten, uh, we gingen uh, jaarlijks de langs. Uh, ik was de zanger, uh, de J van JMR, Mark de saxonist, de Robert, Robert de Drummer, nee JMR, dat is mijn bedrijf. En wij dachten, tot tien is het in, laat maar gaan doen we ook goed kunnen, een feestje organiseren. Maar wij zijn ooit begonnen met Luc Landor, de Gouden Eikel, de seksationeelste, origineelste nachtclub van Nederland. Het was een soort doordraishow met een hoge en lage cultuur. Het publiek kon een beetje bepalen of, of een act mocht blijven of niet. Daar hebben we in 1996 mee op Lowlands gestaan. En in 97 zijn we toen, en toen zijn we zeg maar volwassen, groot geworden voor het uh, algemene publiek met de Dance Parade. Die hebben we, hier, we waren ooit bij in Berlijn om te kijken naar de ingepakte Rijksdag door Christo. Die werd weer uitgepakt. En toen gingen we parkeren in de Coeur voor garage en kwamen we aan de andere kant bij de Lovepray terecht. Ik dachten we: hey, hé, dit is wat voor Rotterdam. Dat Rotterdam ook wel qua uh, dance-innovatie, muziek-innovatie. techno, uh, een, uh, techno Gabber, techno gabber, Gabba, gabba. Heel uh, uh, en uh, Dat hebben we een jaar of 13, 14 gedaan tot uh, Abu Taleb naar aanleiding van Relle in Hoek van Holland bij een ander. Heel andere ja, met, die, met die gabbers dan. toch? Ja, nou dat was vooral met een beetje hooliganse in zijn toestanden, uh, heeft hij dance in de openbare ruimte uh, verboden. En daarmee meteen mijn volledige pensioenvoorziening afgesneden. En uh, daarna zijn we bootstok gaan doen. Dat is nu ook een uh, uitverkopend evenement in het Kalijkse Bos. En wij doen het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Dat is erg groot en ook relevant tegenwoordig weer om je vrijheid te vieren hier in het uh, Eurenas en dus, Nacht van de Kaap, uh, dat buskerfestival, dus dit jaar voor het eerst. En we doen nationaal nieuwjaarsnacht, uh, nationaal vuurwerk. Dan steken we de Erasmusbrug in de fik. En, maar we hebben ook dingen gedaan als uh, Camping Rotterdam. Wil Ali zo show, de myth, naar Bali aankomen? Dankjewel. En uh, als het de hele weekend keihard regende, mensen om zeven uur wakker maken met te zweven voorbij die mooie zomer. <laughs> Ja, gewoon leuke gekkigheid ook door de jaren heen. Maar ook al heel lang de, het kleine broertje van de Amsterdamse Uitmarkt, de R-Uitmarkt gedaan. Ja, heel veel je, je zegt we, maar je bent alleen? Of nee, je niet... ik ben tegenwoordig. Nee, niet. Hij is ik aan het eten. Oh, pak ik ah, er zo? Ik het niet, kan ik, niet, kan ik, nou. ik zal er niet aanzitten Ik, uh, ik kom zachtjes aan tafel. Nu. Nee, je mag het, ja, het programma. solliciteren bij Rob Mintz Producties. Hoe oud ben je? Twintig. Denk hier sta Angelo. Nou ik heb een tussenjaar, dus ik heb niks te doen. Oh, dat is helemaal mooi. Maar, um, maar een enorm bedrijf is eigenlijk, dus eigenlijk. Nou ja, we draaien het in principe in basis met een klein team. Um, voorheen waren we met z'n drieën en sinds de crisis. We hebben We hebben een doorstart meegemaakt in 2012. Uh, doen we het met Lien en Mien met z'n tweeën met een aantal vaste mensen en een hele hoop dedicated uh, zzp'ers. Goed hoor. Maar je bent gewoon van dagtaak, dus je bent het hele jaar bezig. met maar ja, wel. Dag, dag. Dag. Ja, ja, dag dag. ja. En afgelopen zomer ik heb ik dan een, uh, een uh, hoe heet dat? Ik zit, uh, mijn huisje in een uh, pruimen-appel-perenboomgaard in Haamsteden. Mm. En uh, ik heb dat, nou, een dag of drie, vier. Ik bedoel, ik heb eigenlijk geen en vakantie. En gehad. de boom op je af. Nee, helemaal niet. Daar je, je kan je je niet voelen onder die sterrenhemel. Mits uh, er geen wolken zijn. En uh, nee, dat is heerlijk om daar, om daar te zitten. Ik hey, denk, wat, wat is er zo Rotterdamse aan, aan, aan jouw uh, evenementen? Ik denk. Je denk ik, ik, afgezet tegen oost Ja, nou, ik nee, kan ik wel een denk, aardig antwoord op geven. Dus... Herhaal uh, even de vraag. Je, je hebt allemaal vol op niet? We worden toch? Munt even naar waarom en meldt u! Wat is zo'n Rotterdamse evenementen. Weet je, nog, wij, de Marokkaanen... Weet je nog dat die helikopter ons zocht. in, in, in uh, Argentinië tijdens Dakar? Dat ze met een helikopter ons ja. aan het zoeken waren. Tel maar even dan. Nee, want Nee, want we eten het broodje op. Dus de vraag is: wat is zo'n Rotterdamse evenementen afgestoken tot het Amsterdamse. Hoe, Amster Amst Amst Amsterdam. Hoe het in Amsterdam gaat? Nou. Ik denk dat wij sowieso, uh, wij zijn jongens uit eind, uh, die zeg maar opgegroeid zijn op uh, jaren 70, jaren 80, toen Amsterdam, of toen Rotterdam echt gewoon nog aan het opbouwen was. En vanaf 85 hadden we dat beentje en we zijn dus in 93, volgend jaar 25 jaar, in 93 zijn we begonnen met JMR. En we hebben eigenlijk altijd evenementen, dingen gedaan die er niet waren. Of uh, dingen, uh, gaten ingevuld waarvan wij dachten dat het leuk was om te gaan doen. We hebben ook dingen als Strand en de Maas, een winterplein, een soort schaatsbaan. Plus, En je elke dinsdag helemaal tieren, lieren, lazeren, suipen aan de jegermeisters. Had je ook het idee? Terwijl onder het mond van sporten, de groot Rotterdamse curlingcompetitie. Had je ook het idee van die de. Nee, maar dat zijn wel maatjes van ons die dat wilden. Maar dat is allemaal met productie, ellende. Nee, maar een geweldig idee. Ja, prachtig. Maar dat zijn dingen die goed in Rotterdam komen. Want je wilde. Uh, die wilde een uh, soort golfslagbad, omdat uh, je kon golfsurfen. Eigenlijk in de binnenstad op een doodstuk uh, oh, nee, uh, schi of een doodstuk oh. binnen in de stad. Nee, die jongen die ken ik goed. De gemeente heeft niet Nee, de gemeente niet. Die, uh, daar zit een kerk tegenover en die voelden zich een beetje in de wiek geschoten. Want die willen eigenlijk serene rust. Die kerk bellen uh, toestand, dat moet wel altijd kunnen. maar Andersom, golfslag vonden ze te veel herrie geven. Ze waren te bang voor zwembadgeluiden. Ja, dat is heel jammer. in het project, Manzine dat is nooit eerder Maar toch? zinig idee. Ja, en super in, midden in je stad, op eigenlijk aan de, uh, de achterkanten van, uh, van uh, winkels. Je moet zo'n kerk sluiten van hè. Ja, nou ja, dat, ge dat gebeurt ja. natuurlijk nou, al we, heel veel. Zullen we ons opblazen, In de naam van uh, Ja, van wie dan ook. Die <laughs> lekkere uh, Franse mens. Nou, dat je hebt dieet was, wist je daar nou, weer nou, aan de Doe Een ontbijt, een varkenskut. De varkenskut. Maar zit je nou zeg maar in Rotterdam? Zit je dan hoog in de culturele scene? Wat is Rotterdam? Rotterdamse cultuur? natuurlijk Ted Langebach, hè? Nee, Ted Langebach. Je toch is rond de Nee, maar die zal wel zo rond de zestig zijn en die doet nog steeds hetzelfde kunstje wat hij ook in de jaren negentig deed. Nee, die bloed die kinderen, van wie is dat geweest? Joey Fresco, dat is een ex van Ookelei. Ja, exact. Ja, en de, die, had, uh, die was groot geworden in spijkerbroeken. Ik, ik zag dus bloed in een poster ja. in, in uh, Almere. Dat ze een nieuwe toertje gaan maken, zo ja. in Nederland? Ja, een soort, uh, een soort reunie. Uh, maar dat bloed in was, ik ben daar geweest. als het, ja. nu was ja. 17, 18, ja. maar wat, wat was dat eigenlijk voor Rotterdam? Was dat was het een, de, de, de, de IT of zo? Nee, of was het de, nee, nee, nee, de, het, nee het, het was, het was plat, platter. Ja, oh. misschien meer, ja. Eerder Escape of je uh, had vroeger Arbeide van die, van die uh, uh, top op, je ja. noemde zo'n... Uh, en dan gaan we naar Kut ja, ja, ja, en dan gaan we naar Alcazar, dat soort dingen. Daar, in dat rijtje vond ik, de bloed ik in wil pas. Wij gingen daarin zelf, is het niet zo er zoveel in. Heen. Ja, ik denk gewoon uh, met de ja, tijd ah, mee, op een gegeven moment, op een gegeven moment is zo'n concept uitgewerkt. Volgens mij was dat ook nog gewoon in de disco-funk-soul-tijd. Ik dacht het van twee homo's eh, eh, was op een gegeven moment ook. dat zou kunnen, weet ik allemaal niet. Nee, maar dat was wel voor mij in Rotterdam. Nee, dat snap ik wel. Maar volgens mij, dat was in de tijd dat het dus gewoon... Het einde van het discotijdperk. Daarna kreeg je house, kreeg je hele soort een hele andere soort vibe. Een hele andere wereld. Hele uitgaans blije mensen. Te blije mensen. Ja. Hey, en, uh, we horen daar allemaal tegenstrijdige geluiden over. <hijen> nou, ik, ik kan dit zeggen, um, uh, ik ben zelf uh, een geboren Amsterdamer, geboren in de Johannes Vrolstraat, achter... Je coming uit. Nee hoor, helemaal niet. Ik ben altijd al een neger of een Turk in, in, in Nederland, maar dan een, een Amsterdam in Rotterdam geweest. Dus, uh, ik ben van Feyenoord, maar eigenlijk geloof is het allemaal niet, Nee, Jan ben ik bij de Ja, ja, ja, ja heel mijn, uh, er wonen nog drie tantes uh, van mij ja, in is die straat. Oh, ja, ja, oud Ach ja, oud-zuid, hallo. Je komt waar in je, je roots liggen waar je roots liggen. Ben je dan hier ik, ben, ik ben hier op mijn op mijn. Nee, eerder. Ik ben met mijn moeder, mijn vader uh, die was eigenlijk conferencier bij Cabaret Iver de Wijs, als oude student. Ivo de En uh, um, die won op een gegeven moment kameretten. En hij koos toen, ik werd geboren en hij koos toch voor zijn studie. En bij de UVA en de VU kon hij geen baan krijgen als beginner biochemicus En hier in de hoogbouw, daarachter, ja, kon, hij, kon hij aan de slag. Hij ja, is niet. inmiddels emiratisch <coughs> ook leraar biochemie. Hij heeft Parks, dat ze dingen dat is wat minder leuk. Maar uh, waar, gingen we, waar gingen we ook mee? Ben je wat Rotterdam? Heb je kussen Rotterdam? Nee, toen ik vier was, werd ik op de lagere school gepest met mijn S en mijn Z en mijn V's en mijn F. En. Ja. Ja. Maar dat is heel snel uitgegaan. Ik ben gewoon echt wel echt Rotterdammer geworden. Sorry? Nou Sean, de Sean. Uh, ja, dat is super. Voet, voetbal. In plaats van voetbal. Voetbal. Ja, maar ik uh, sprak toch een beetje Amsterdams. Maar dat, ik, ik kwam dus eigenlijk uit een warm bad met allemaal familie en vrienden in Amsterdam naar toen eigenlijk een, een, een stad in opbouw, Rotterdam. Ik denk dat dat, en ik kom uit de familie ik denk wel dat het bij, toe heeft bijgedragen waarom ik hier evenementen ben gaan doen. Maar wat ik wilde zeggen, mijn compaan Mark, dat is echt een 100% Rotterdamers. zijn vader heeft nog in de jeugd gezeten van, uh, van Feyenoord ook. Die, die dat zegt zo'n globetrotter, gaat overal heen op de wereld, die zegt altijd als hij weer terugkomt, ja, toch de leukste mensen om te ontmoeten zijn, zijn, zijn of ro gewoon Rotterdammers of Amsterdammers. Rotterdammers en Amsterdammers verschillen eigenlijk niet zo veel. Alleen, Amsterdammers zeiken meer af en zijn meer te kosten van. En wij maken iets subtielere grapjes die uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. Punt. Punt. Dat is de opening? Nou, ik even. <laughs>